Goedemiddag, ik ben Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen nog wat versoepelingen bij. Alle mensen met een contactberoep mogen weer aan de slag, zegt verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Vanaf volgende week, behalve sekswerk, dat betekent dus dat naast de kapper ook bijvoorbeeld de nagelstudio's weer open mogen. Daarnaast hoorden wij inderdaad, maar dat wisten we eigenlijk al een beetje, dat het voortgezet en het middelbaar onderwijs voor een deel weer open gaan. En wat we nog niet wisten, was dat ook teamsporten weer worden toegestaan uh, voor. ...jongvolwassenen tot 27 jaar. En verder mag je in niet-essentiële winkels op afspraak komen shoppen. Vanavond om 7 uur, dan weten we alle details, dan is er weer een corona-persko. Twee drugsdealende portiers van een Amsterdams sterren hotel... ...hoeven niet de cel in. In 2018 werden ze gesnapt na een maandenlange undercover-operatie van de politie. Je kon bij hen lijntjes kook op je kamer laten bezorgen. Agenten deden zich voor als klant, waarna de twee in de boeien werden geslagen. Ze werden destijds ontslagen door het hotel, maar krijgen Verder geen straf. Volgens de rechter was er sprake van uitlokking. Britten boeken massaal vliegvakanties. Reisorganisaties verkopen ineens superveel reizen. Nadat premier Johnson een stappenplan presenteerde. om uit de lockdown te komen. Dat duurt nog wel even. Naar verwachting kunnen de Britten half mei weer naar het buitenland. En een primeur in Pakistan, de politie daar. heeft een nieuw wapen in de strijd tegen zakkenrollers. Skiers, dus en daarmee kunnen ze nog meer boeven vangen. Ze hebben zelfs het schieten op skiers getraind. En deze agent is blij met haar nieuwe wheels. Super hame Superhandig die skate zegt ze. Nu kunnen ze tijdens een achtervolging snel kleine steegjes inschieten, waar ze normaal met hun motor of politiepaard niet in kunnen komen. Het weer, soms zon, maar ook wolken. En nog altijd heel zacht, 14 tot 18 graden. Morgen flink wat zon en nog een graantje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N305 dronpte Almere... staat een file tussen Afrit Nijkerk en Afrit Nijkerk... nauw van 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels.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 I'm um, Let me feel your love. We'll stranger, you're all a fake enough, I praise the Lord above, but send me love, I cherish every hug, I really love can be hard. I hear you go again you say you want your freedom well, Of ik zo vergeten kan Dat ik je mis Hoe koud het is Hoe leeg zo zon to the V. to yeah. your